kandidaatlijsttrekker voor het CDA Bleker vindt dat zijn partijgenoten elkaar niet de maat moeten blijven nemen over de samenwerking met de PVV. Hij reageert op de waarschuwing van CDA-prominent Klink dat de kandidaatlijsttrekkers van Haarsma Buma, Spies en Bleker kwetsbaar zijn. Volgens Klink zullen tegenstanders hen steeds confronteren met hun steun voor de samenwerking met de PVV. Bleker zegt dat iedereen in de partij gelijk is nadat twee derde van de CDA's op het congres destijds akkoord ging met de gedoogcoalitie. De Eerste Kamer heeft een nieuwe telecommunicatiewet aangenomen. Daarin is onder meer de netneutraliteit geregeld. Wat betekent dat internetaanbieders al het internetverkeer gelijk moeten behandelen. De discussie over netneutraliteit leidde vorig jaar op... toen KPN geld wilde gaan vragen voor het gebruik van de berichtendienst WhatsApp. Volgens de nieuwe wet is zoiets niet toegestaan. Ook mogen internetaanbieders websites niet blokkeren. Joran van der Sloot zal zijn uitlevering aan de VS aanvechten...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 Het weer in het hele land stevige buien, soms met onweer. Vanmiddag neemt de buigheid wat af, maar helemaal droog wordt het niet. Het wordt 15 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is woensdag 9 mei, goedemorgen. Het zijn inderdaad pittige buien, hoor. hoort, zou wel eens een lastige ochtendspits kunnen worden. Houden we u over op de hoogte. En u hoort zo correspondent Wessel de Jong over het vereidelen van een aanslag met een onderbroekbom... door de Amerikaanse geheime dienst. De arbeidsinspectie gaat zich inzetten voor de veiligheid van vrachtwagenchauffeurs. U hoort zo wat de chauffeurs onderweg meemaken. En we praten erover door met de directeur van de inspectie, Marga Zuurbeer. ING presenteert vandaag de kwartaalcijfers. We spreken erover met topman Jan Hommen na 7 uur cultuurkaart voor jongeren, kan nog een jaartje langer door omdat het CEP geldschieters heeft gevonden. De directeur van het CEP vertelt straks hoe hij dat heeft gedaan. Het Concertgebouworkest heeft ook zoveel geld gevonden dat het 125-jarig jubileum goed gevierd kan worden. Marno Remmers is vanochtend bij het orkest. En bij de verkiezingen in Griekenland hebben alleen uiterst links en uiterst rechts gewonnen. Vooral over de extreem rechts- en gouden dagenraad hoort u meer van historicus en Griekenland kenner Kees Klok. Correspondent Arjen van der Horst liep mee met een grote veiligheids ...oefening voor de Olympische Spelen in Londen. De steur wordt vandaag weer uitgezet in Nederland. En de komiek Beppe Grillo boekt politiek succes in Italië. Dat en meer in het Radio 1-journal tot half tien. U kunt ons ook volgen via internet. Ga dan naar nos.nl. .no. Ja, de vereidelde aanslag met de zogenoemde onderbroekbom... ...begin deze maand is voorkomen door een infiltrant van de CIA... ...hebben Amerikaanse autoriteiten bevestigd aan Amerikaanse media. De bravery of a real-life spy. We now know it was a double agent who foiled that plot to bomb an airliner bound for the US. Gisteren werd bekend dat Al Qaeda een vliegtuig richting Amerika wilde opblazen met deze bom. Maar de man met de onderbroekbom bleek een spion van de CIA te zijn. Echt gevaar was het dus niet, maar niettemin is de actie van groot belang geweest, zegt deze ex-veiligheidsadviseur van de Amerikaanse regering. de bom in zijn original state before it goes off. Uh, US experts now are able to figure out how the bomb works, how it might be detected. That's a heck of a lot easier when the bomb is still intact. En zo weten Amerikaanse opsporingsdiensten nu precies hoe zo'n onderbroekbom in elkaar zit en dat maakt het opsporingswerk een stuk makkelijker. Het Witte Huis spreekt dan ook van een knappe actie van de CIA. Have quite the accomplishment to be able to pass yourself off as an al-Qaeda uh, terrorist. Deze adviseur van president Obama spreekt van een bijzondere prestatie van zowel CIA als de infiltrant. De actie is expres een paar dagen stilgehouden. De Verenigde Staten waren bang dat Al-Qaeda meteen na het bekend worden wraak zou willen nemen op de infiltrant. Die is nu in veiligheid. CDA-prominent Henk Bleker vindt dat zijn partijgenoten elkaar niet de maat moeten nemen... over samenwerking met de PVV. De kandidaat -lijsttrekker reageerde in pauw Witteman op kritiek van Ab Klink. Die zei dat tegenstanders van de gedoogconstructie... Bleker en andere kandidaten op die samenwerking zullen aanvallen. Maar Bleker ziet dat heel anders. Ja, Ik kan niet begrijpen uh, als 68% van de mensen zegt... Ja? nou, wij gaan dit toch doen... Ja, dat je dan 68% van de mensen met een soort van uh, kenmerk opzadelt. Van, oh ja, uh, eigenlijk hoor je er niet meer helemaal 100% bij. Dat vind, het, ik, dat vind ik niet de manier waarop wij met elkaar in de partij moeten omgaan. Bleek er benadrukte dat de meerderheid op het beroemde CDA-congres in 2010 ja zei tegen samenwerking met de PVV.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 De Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat controleren of transportbedrijven genoeg doen om chauffeurs de risico's van geweld tegen chauffeurs te beperken. Vrachtwagenchauffeurs zeggen dat ze met allerlei vormen van geweld te maken krijgen. Verschillende zaken. Als je bijvoorbeeld in de weg staat of. Dat je onder een flatgebouw op onkorante tijden, met name super vroeg zorgens, dat ze gerust van een bloempot naar beneden gooien. En als je in de weg staat, ergens onderweg, bij een winkel, dat je niet gauw genoeg opzij gaat of dat mensen met een auto erdoor moeten. Ja, en dan kan je ook wel van alle verwensingen naar je hoofd krijgen. Behalve transportbedrijven kunnen ook supermarkten of bouwmarkten inspecties krijgen. Vooral ochtends bij het lossen komt het bij zulke bedrijven nogal eens tot incidenten, zegt deze chauffeur. Nou, ik vind zelf persoonlijk, als wij s ochtends vroeg ergens moeten lossen, dus op de stille uren zal ik zeggen, vind ik eigenlijk moet daar een, als daar een vergunning voor afgegeven wordt, moet de eis daarvan zijn dat zo'n voertuig volledig binnen kan staan. Dus Aha. geen overlast voor de omgeving. Ook dat wij er erg door geraken worden of met wat voor geweldssituatie dan ook. Maar dat moet gewoon een eis zijn en anders zou het gewoon geen vergunning afgegeven mogen worden. De meeste geweldsincidenten gebeuren in de binnensteden. De inspectie gaat samen met de bedrijven kijken of er extra maatregelen nodig zijn. Joran van der Sloot vecht zijn geplande uitlevering aan de Verenigde Staten aan. De Nederlander zou in de VS worden vervolgd... voor afpersing van de moeder van Nathalie Holloway. Maar volgens een advocaat krijgt van der Sloot in de VS geen eerlijk proces. Dus in dit moment vindt hij dat hij een juist zou hebben... want hij heeft het als een demon in de USA gezien. Volgens de statistieken Joran van der Sloot... de persoon van de VS geïnteresseerd in de VS geïnteresseerd. Zijn advocaat zegt dat Van der Sloot, na Osama Bin Laden... de meest gehate man van Amerika is. Van der Sloot zit nu nog vast in Peru. Hij is daar tot 28 jaar zelf veroordeeld voor de moord op een studenten. De petitie tegen de vervroegde vrijlating van Volkert van der G... is door bijna 20.000 mensen ondertekend. Initiatiefnemers voor de petitie. Hans Smolder wil met de petitie druk uitoefenen op de politiek. Uh, die ga ik aanbieden aan de minister, of staatssecretaris. En uh, vanuit daar uh, moet er druk gezet worden uh, op het Openbaar Ministerie. Want vanuit de minister kan gewoon die vo voorwaardelijke invrijstelling... in vrijheidsstelling kan hij uh, aankaarten bij het OM. Van der G. zei onlangs in een televisieprogramma... dat hij geen spijt heeft van de moord op Pim Fortuyn. Dat zou gezien kunnen worden als slecht gedrag... en dus een reden om van der G. langer vast te houden, denkt Smolders. Ja, de familie eh, krijgt daar nog een keer een, een trap na. Eh, de samenleving is er ook doorgeschokt, dat blijkt ook wel door de petitie. Eh, daardoor heeft hij zich misdragen, dus geen goed gedrag getoond. Smolders werkte als chauffeur voor Pim Fortuyn. en er was erbij toen hij door Van der G. werd doodgeschoten. Van der G. kan in 2014, dus over twee jaar, vrijkomen. en heeft dan twee derde van zijn straf uitgezeten. Op dag drie na de verkiezingen in Griekenland lijkt een nieuwe regering nog verder weg dan ooit. Gisteren kreeg de linkse partij Syriza, de op één na grootste partij nu, als tweede een formatieopdracht. Maar door de harde opstelling van die partij wordt het er bepaald niet makkelijker op. De λαϊκή van 6e maart is niet veel anagnosties. De politieën σε in het verantwoordelijkheid de verantwoordelijke politiek van de mnemonie. De leider van Syriza zegt dat de verkiezingsuitslag maar één ding betekent. Namelijk dat de Grieken geen zin meer hebben in de hervormingen die zijn opgelegd door Europa. Andere partijen zeggen dat Syriza met vuur speelt. Het kan nu niet de het kan nu niet de tijd zijn om partijbelangen voorop te stellen... zegt voorman Vinicelos van de Socialisten. Hij en ook verkiezingswinnaar Samaras... hebben gepleit voor een regering van nationale eenheid... die er juist voor moet zorgen dat Griekenland lid blijft van de eurozone. Vandaag wordt weer verder gepraat in Griekenland. De kans is groot dat op korte termijn opnieuw verkiezingen worden gehouden vn gezant voor Syrië, Kofi Annan, vreest een burgeroorlog in dat land. Dat zei hij gisteren nadat hij de VN-veiligheidsraad had bijgepraat over de situatie in Syrië. Ik ben zeker dat ik u geen segreden vertelde als ik u vertelde dat er een profonde concern is... dat het land anders zou kunnen worden in een volle civil war. En de implicaaties van dat zijn heel erg We kunnen dat niet laten gebeuren. Volgens Anan is het geweld in Syrië wel afgenomen... sinds op 10 april een wapenstilstand van kracht werd. Maar echt rustig is er nog altijd niet. Zo klonk het vannacht in de hoofdstad Damaskus. Hele nacht werd er geschoten. En dat het in Syrië nog altijd levensgevaarlijk is... merkte nieuwsuurverslaggever Jan Eikelboom gisteren. Hij is in Homs, het bolwerk van de opstandelingen. We spraken net uh, iemand van de VN en die zei blijf als je die kant op gaat, er wordt op dit moment weer geschoten, als je die kant op gaat uh, blijf dan vooral langs de muren lopen, want er zijn overal sluipzitters in dit uh, gebied. Verenigde Naties hebben een waarnemingsmissie naar Syrië gestuurd om het staakt het vuren te kijken of dat wordt gehandhaafd. Er zijn nu enkele tientallen waarnemers in het land, dat moeten er 300 worden. Bij werkzaamheden aan een riool in Maastricht zijn menselijke botten gevonden. Het gaat om botten van meerdere mensen. Hoe die daar terecht zijn gekomen is onbekend. Al bestaat volgens de politie wel een vermoeden. Er is overleg geweest uh, met mensen die verstand hebben van archeologie. Daaruit is vastgekomen te staan dat er geen begraafplaats is geweest op die plek. Een van de mogelijkheden die er zijn is dat die botten daar terecht zijn gekomen naar het ruimen van, uh, van oude graven. De botten die zijn meegenomen door de politie en die worden nader onderzocht. Onder meer hoe oud ze nou precies zijn. De botten werden gevonden bij werkzaamheden voor de uitbreiding van de A2. De klus gaat vandaag gewoon door. De beleggers op Wall Street waren gisteren nog steeds ongerust over de machtswisselingen in Frankrijk en Griekenland. Leidde tot lichte verliezen. De Dow Jones sloot de 16e lager, Nasdaq verloor 14e procent. Opvallend was het verlies van 2 procent van het aandeel McDonald's analisten en het bedrijf zelf trouwens ook hadden gerekend op een groei van 4 tot 5 procent. Maar het was vorige maand niet meer dan 3 procent. In Azië wordt nu alweer gehandeld. Nikkei-index staat daar in de min en wel 1 procent. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 13 minuten over zes. De rapper Andre 3000 van het Amerikaanse hip-hop duo Outcast... gaat Jimi Hendrix vertolken. in een biografische film over de Amerikaanse rocklegende. Die film krijgt de titel All is by My Side. Opnames beginnen deze maand in Ierland. Regisseur John Ridley zal Hendricks' tijd in Engeland tussen 1966 en 1967 documenteren. Hendricks stierf in september 1970 op 27-jarige leeftijd in een hotel in Londen. Aan de gevolgen van een overdosis slaappillen en alcohol. One, two, three, uh, Cast met Hey Ja. Dat zou het zijn. Concertgebouw orkest wat een beetje rapt. Minor Rimmers, goedemorgen. Goh, het is wat anders Helaas. geworden. <laughs> dit is natuurlijk niet live, hè? Dat oh. begrijpen jullie wel. Nee, Zo vroeg De, zijn ze dan ook dit niet. Dit is nog een live opname. Nog onder leiding van Bernard Heiting is dit. La Biche suite deel 4... Volgens mij muziekstuk het origineel geschreven is voor een ballet. Maar het is wel het Koninklijk Concertgebouw Orkest... wat 125 jaar bestaat in 2013. En daarom gaan ze, en dat is apart, op Wereldtoernee en ze gaan zes werelddelen af. Nou, dat is al bijzonder, want je snapt natuurlijk wel... dat is een orkest met een enorm instrumentarium... en dat moet allemaal veilig de wereld over. Er komt dus een enorme logistiek bij kijken... want sommige instrumenten zullen dus ook... onder bepaalde klimatologische omstandigheden... goed moeten klinken in allerlei verschillende concertzalen... in de hele wereld. Ja, en zo'n cello en, valt zomaar kapot, mij nou. Ja, daar moet je enorm mee uitkijken. Of denk ook eens aan dat instrumenten ook kwijtraken dat is ook al eens ooit gebeurd, meen ik in Rusland... dat prachtige instrumenten of uh, uh, apparatuur gewoon kwijtraakt. Vliegvelden, kortom, dan moeten we straks maar eens vragen... hoe ze dat allemaal gaan doen. Gaat dat in containers via een schip? Maar dat duurt natuurlijk weer te lang. Uh, daar gaan we het over hebben. En ook omdat het met het Koninklijke Concertgebouworkest... gewoon ontzettend goed gaat. Veel bezoekers, uh, ze hebben ook minder te last gehad... van al die bezuinigingen die er zijn geweest. Daar gaan we het allemaal over hebben. We gaan een beetje repeteren. En ik begrijp dat ik ook wat zachtjes moet praten. Want er is op dit moment is een bedrijf bezig in het Concertgebouw... in Amsterdam met metingen, akoestische metingen. En dan moet ze dat geleuter van een radio 1-verslaggever... <lacht> zeker niet doorheen hebben. Oh, wat jammer. Maar wel veel over het Concertgebouw Orkest. Dus vanochtend van Mino Remmers. Hij is in Amsterdam. Het is uh, tien minuten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 Kwijende, kwijnende gevestigde politieke orde kijkt het allemaal met leden ogen aan en vraagt zich af waar het allemaal heen gaat. Een komiek heeft Politiek Italië dit weekend op zijn grondvest doen trillen. En dit is nog maar het begin, zegt Beppe Grillo. De geschiedenis loopt, loopt snel.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 Hij wil een systeemverandering, groene steden, benzineprijs van 10 euro... ...auto's die 10 keer zuiniger worden. Hij riskeerde zijn carrière door de machtige politici te bekritiseren. Jarenlang mocht hij daardoor niet meer op tv. Ik heb me meestal carrière gegeven. Ik heb me veranderd van de televisie de RAI. Maar wie ne het? Ik ben nog hier. Ik ben er nog meer.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 Ik roep deze dingen al twintig jaar. Wie zegt dat hij het vertrouwen in de instituties ondermijnt... houdt hij een spiegel voor. De instituties in de politiek hebben zelf dat vertrouwen ondermijnt. Grillo betekent in het Italiaans krekel. En Beppe Grillo verandert de Italiaan op dit moment in grillini. In krekels, die van onderop steeds meer... De van de Basmesters over de Italiaanse komiek en politicus Beppe Grillo. De steur komt terug in Nederland. De eerste exemplaren van de bedreigde vis worden vandaag uitgezet... of moeten we zeggen teruggezet in Rotterdam. De oervis, die wel 3,5 meter lang kan worden... verdween ongeveer 50 jaar geleden uit de Nederlandse wateren. In Diergaarde Blijdorp hebben ze er nog een paar. En omdat de steur zo groot kan worden en een staartvin heeft... wordt hij ook nog wel eens voor een andere vis aangezien. Merkte ook verslaggever John Sabach. Hé, hey, weet je misschien wat voor vis dat is? Die grote hier? Op een haaitje. Op een haaitje, hè? Dat is er geen haai. Hij kan je niet bijten, hij heeft niet eens tanden. Ja...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 Hij hoopt op een belletje van de huidige leiding van Feyenoord. Hopelijk kunnen we goed praten en hopelijk dat ik uh, inderdaad volgend jaar gewoon, uh, op vertrouwde basis door kan gaan uh, met hetgene wat ik leuk vind. Het spelletje vind ik hartstikke leuk. Ik heb heel veel passie voor het spelletje nog. Alleen het leven eromheen maakt me een beetje moe. En uh, Ik denk dat het bij Feyenoord nooit het geval zou zijn, omdat daar is gewoon mijn thuisbasis. Die club heeft mij groot gemaakt. En als Feyenoord hem niet belt, dan pakt hij zelf de telefoon wel, vertelde Drenthe aan RTV Rijmond. Het seizoen is nog maar net afgelopen. FC Twente heeft zijn eerste versterking alweer gepresenteerd. Het gaat om de Servische aanvaller Dusan Tadic. is door Twente voor bijna 8 miljoen euro weggehaald bij Groningen. Voor Tadic was de keuze niet moeilijk. Ik denk dat FC Twente een van de beste club in Holland. is. En de laatste seizoen spelen ze alle keer Champions League of Europa. En ze vechten alle keer voor de champion and En het uh, is normaal dat ik dat do wil doen met FC Twente. Tadits wil dus Europees voetbal spelen en dat gaat ook gebeuren. Niet in de Champions League, maar wel in de Europa League. Twente probeerde Tadits al eerder los te weken bij Groningen. Voorzitter Joop Munsterman van Twente is dan ook opgelicht dat het uiteindelijk is gelukt. Oeh, dat kan je wel zeggen. Nou ja, laten we het zo zeggen. De laatste weken weet je wel zo ongeveer dat het rondkomt. Maar we hebben vorig jaar hebben in augustus of in september geprobeerd hem te halen. 5 augustus. En in december weer geprobeerd te halen. Beide keren niet gelukt. En wij vonden dat we echt zo'n speler nodig hadden. En nu uiteindelijk is het dan gelukt. Dus ik ben inderdaad opgelucht. Ja. En niet opgelicht. Tadic heeft een contract voor drie jaar getekend. Ja, je moet het nog maar afwachten ook. Bij FC Twente. Oud-voorzitter van FC Groningen, Renze de Vries, is overleden. Onder leiding van de Vries promoveerde FC Groningen in 1980 naar de eredivisie. Daarna maakte de club jarenlang indruk in binnen- en buitenland. In 1989 moest de Vries aftreden als voorzitter in verband met een zwartgeldaffaire. Renze de Vries is 81 jaar geworden. Michael Phelps wil na de Olympische Spelen van Londen zijn zwemcarrière beëindigen. Hij debuteerde bij de Spelen van Sydney in 2000 en won tot nu toe 14 keer Olympisch goud. Phelps wil gaan reizen voor zijn plezier en niet meer voor de sport, zo zei hij in het Amerikaanse programma 60 Minutes. I've been able to go to all these amazing cities in my travels, and I've, I haven't been able to see them at all. I see the hotel en I see the pool. That's it. I'm just ga go and do whatever I want to do. You know, it's something new. 26-jarige Velps wil dan ook niet over een comeback nadenken. Na Londen is het voor hem definitief voorbij. Hockeyclub Bloemendaal heeft een bekende aangetrokken als interimtrainer. Flores Jan Bovenlander heeft het overgenomen van de ontslagen coach Dave Smolenaars. De Oud-International probeert met Bloemendaal de landstitel te behalen in de playoffs. In de halve finales van die playoffs speelt Bloemendaal later vandaag de eerste wedstrijd tegen Rotterdam. Radio 1, het NOS-journaal. Half 7, hier is Dorot Megens. Goedemorgen. De aanslag met een onderbroekbom... die begin deze maand werd vereideld, is voorkomen dankzij een spion. Hij was in opdracht van de CIA en de Saoedische geheime dienst... geïnfiltreerd in Al-Qaeda in Jemen. En de man nam de onderbroekbom mee en gaf die aan de inlichtingendiensten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 Joran van der Sloot vecht uitlevering naar de VS aan. Hij wordt daar verdacht van afpersing van de familie van Nathalie Holloway. Van der Sloot zit nu nog vast in Peru, waar hij een celstraf van 28 jaar uitzit voor de moord op Stefanie Flores. En de Eerste Kamer heeft een nieuwe telecommunicatiewet aangenomen. Daarin is onder meer de netneutraliteit geregeld. Dat betekent dat internetaanbieders al het internetverkeer gelijk moeten behandelen. En ook mogen ze geen sites blokkeren. Zijn de hoofdpunten uit het nieuws? Het weerbericht van Weer Online.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 ABB Verkeersinformatie. Het valt nog erg mee met de ochtendspits. Alleen bij Amsterdam loopt het een beetje vast op de A7 en de A8. Op de A7 vanuit Hoorn staat het bij Purmerend Zuid 2 kilometer. En een stukje verderop op de A8 naar Amsterdam. Bij het Koenplein ook 2 kilometer.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 Max Breingeheim op Nederland 2. Tips ontvangen om ook de aarde door te geven? Meld je aan op wnf.nl 50 manieren. Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De Amerikaanse staat North Carolina heeft per referendum besloten... dat het huwelijk alleen voor man en vrouw is. En dat terwijl het homohuwelijk in North Carolina al verboden was. Net zoals in dertig andere Amerikaanse staten. Vanwege de presidentsverkiezingen in november... is dit referendum plotseling nationaal nieuws geworden. En het maakt duidelijk dat Obama worstelt met het homohuwelijk. People have stood up and said marriage is something. And it is the union of one man and one woman. Het huwelijk is voor één man en één vrouw, roept een dominee in North Carolina. Een voorstander van het eerste amendement waarover gisteren werd gestemd. Al meerdere conservatieve zuidelijke staten hebben zo'n dubbel verbod ingesteld op het homohuwelijk. Om maar te voorkomen dat het ooit hun kant op komt, uit het liberale noorden. Waar het is toegestaan in zes staten. Een verbod op een verbod dient volgens de homoseksuele burgemeester van Chapel Hill in North Carolina maar één doel. Hier in North Carolina it is het against tegen law for same-sex couples to marry. Well, the only purpose that this amendment would serve would be to give individuals at the ballot box the opportunity to declare their distaste for the LGBT community. Het homohuwelijk is al verboden in North Carolina. Het enige doel van dit amendement is kiezers de mogelijkheid geven hun afkeer uit te drukken van homoseksuelen, zegt burgemeester Mark Klein de strijd in North Carolina kreeg een nationaal trekje toen ex-president Clinton zich liet strikken voor het inspreken van een telefonisch stemadvies. Hallo, this is President Bill Clinton. I'm calling to urge you to vote against Amendment One on Tuesday, May 8. If it passes, it won't change North Carolina's law on marriage. What it will change is North Carolina's ability to keep good businesses, attract new jobs. Stem tegen dit amendement. Het verandert namelijk helemaal niks aan de huwelijkswet van North Carolina. Maar het verandert wel het ondernemingsklimaat. Omdat het capabele mensen afschrikt, voorspelt Clinton in zijn robocall. En dan komt afgelopen weekend vicepresident Joe Biden. Ik heb geen enkel probleem met homo- en lesbische paren. Die hebben wat mij betreft dezelfde rechten als hetero stellen. Ik zie het verschil niet, zegt de vicepresident. Nou, president Obama wel. Die komt op voor homorechten, maar is vooralsnog tegen het homohuwelijk. De interviewer wil natuurlijk nu weten of Obama misschien van gedachten is veranderd. En of hij straks, als hij wordt herkozen, voor het homohuwelijk zal zijn. Biden krabbelt dan terug. In een tweede term, will this administration come out behind same-sex marriage? The well, institution of marriage. I, I, I can't speak to that. Uh... Ik ben vice-president van de Verenigde Staten van Amerika. De president De president bepaalt het beleid, zegt hij. Niet ik, probeert hij er zich nog uit te redden. Maar het onheil is dan al geschied. Biden in Washington is nu het gesprek van de dag. En de woordvoerder van Obama probeert er maar het beste van te maken. De yeah, the, the president is de juiste right persoon om zijn uh, eigen persoonlijke views te beschrijven. Hij, zoals u weet, zei dat zijn standpunten op dit verandering En ik heb geen update voor u over dat. De president heeft zijn persoonlijke opvattingen en die zijn in ontwikkeling, zegt woordvoerder Carney. Over het algemeen wordt aangenomen dat Obama voor het homohuwelijk is. Maar dat hij zich daar niet voor zal uitspreken voor november. Om de zwarte kiezers niet van zich te vervreemden. Die stemmen wel democratisch, maar de meesten zijn toch absoluut tegen het homohuwelijk. Zoals deze Afro-Amerikaanse dominee in North Carolina uitlegt. Talk to the average African American on the street. Het is hypocriet van de president, zo vindt een journalist, om vanwege de zwarte stem maar te zwijgen over het homohuwelijk. Het lijkt it seems cynical to hide this until after the election. Jake, I think the, pres uh, the president's position is well known. I don't have an update to provide you on the president's position. It is what it was. Uh... Ja, de positie van Obama over het homohuwelijk is ongewijzigd. It is what it was. Bijdrage hoorde u van correspondent Wessel de Jong. Politici van de vijf partijen die bijna twee weken geleden... een bezuinigingsakkoord wisten te bereiken... gaan vanmiddag weer om tafel met minister Jan-Kees de Jager. Er wordt nu gesproken over de invulling van dat bezuinigingspakket. Bekend staat als het Koendoesakkoord, het Wandelgangenakkoord ook wel... en het Lenteakkoord. Vijf vragen. Hoe kwam het Wandelgangenakkoord ook alweer tot stand? 48 uur hadden de verschillende fractieleiders nodig... en toen waren ze het eens. CDA, VVD, de ChristenUnie, GroenLinks en D66... Ze waren akkoord over een pakket van 12 miljard euro aan bezuinigingen, hervormingen en teruggedraaide besparingen. Gebeurde op donderdag 26 april. Minister Jankees de Jager reageerde toen opgelucht. We hebben een breed pakket, wat ook op brede steun overal kan, uh, kan rekenen. En daar ben ik natuurlijk heel blij mee. De vijf partijen denken met deze bezuinigingen te kunnen voldoen aan de 3% eis van Brussel. Wat staat er zoal in het akkoord? Concrete maatregelen uit het pakket zijn dat we bijvoorbeeld langer moeten blijven werken. De pensioengerechtigde leeftijd gaat uiteindelijk naar 67 jaar. De lonen van ambtenaren gaan dit jaar en volgend jaar niet omhoog. En het hoge btw-tarief gaat van 19 naar 21 procent. En de renteaftrek voor nieuwe hypotheken wordt alleen gegeven als er wordt afgelost. En de accijns op alcohol en tabak gaan omhoog. Er zijn ook geplande bezuinigingen teruggedraaid van het kabinet Rutte. Welke? De bezuinigingen op het passend onderwijs van 100 miljoen euro gaan niet door. Een besparing van 200 miljoen op natuur is van de baan. En de zogenaamde Kunduz-coalitie wil ook af van de eigen bijdrage in de GGZ. Dat was een bezuiniging van 40 miljoen. En de geplande bezuiniging op het persoonsgebonden budget, 150 miljoen euro, die gaat ook niet door. Zijn de vijf partijen het helemaal eens over de invulling van het pakket? Nee, het is een akkoord op hoofdlijnen. Er zijn nog veel details in te vullen. En de plannen zijn ook nog niet doorgerekend door het Centraal Planbureau. Minister De Jager heeft dat nog niet laten doen... omdat de plannen nog te vaag zijn. Hoe gaat het nu dan verder? Vanmiddag komen de vijf partijen die het akkoord sloten bijeen. Dat is de eerste keer sinds ze het eens werden over de bezuinigingen. Onder leiding van jan Kees De Jager wordt gepraat... over de concrete invulling van het akkoord. Is nog lang niet rond. En het zal een hele klus worden om alle maatregelen concreet in te vullen. Het is tien minuten, ook voor half zeven. Luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Tijdens de Olympische Spelen in Londen wordt er niet alleen scherp gelet op sporters, maar ook op juryleden. Zeker bij een sport als turnen. De strenge richtlijnen van de Internationale Turnfederatie hebben hun eerste slachtoffers al geëist. Twee juryleden die jureerden bij het WK-turnen voor dames... mogen niet meer aan de slag tijdens de Olympische Spelen, ontdekte verslaggever Edwin Cornelissen. Aukje de Jong is jurylid namens Nederland, ook op het EK dat in Brussel gaat beginnen. En daar komt dan het nieuws dat er twee juryleden zijn verbannen van de Spelen. Wat heb jij daarvan meegekregen? Nou, ik weet er natuurlijk wel iets van. Ik wist dat er ja, twee protesten liepen. Of dat ja, het eraan zat te komen dat er twee geschorst zouden worden. Want laten we even teruggaan. Het is allemaal gebeurd tijdens het WK in Tokio. Uh, wat is er eigenlijk gebeurd? Nou, wat ik gehoord heb, daar hebben wij zijdelings iets van meegekregen. Niet veel, dat er aan Brug gewoon uh, drie zuurleden waren die niet goed gefunctioneerd hadden. Wat versta je daar dan onder? Te veel afwijken van het gemiddelde. En nou, dan gaan ze ook kijken of jij je concurrenten bevoordeelt in je eigen land. Of andersom benadeelt. natuurlijk, je concurrenten in je eigen land bevoordeelt. En ja, daar aan de hand daarvan wordt het in een programma gestopt... En dan kom je of in het roze of in het rood, of je bent groen of je bent geel. En als je dus in het rood komt, dan ben je de klos? Nou ja, dan heb je het dus slecht gedaan voor die wedstrijd aan dat toestel. En dan heb je dus, zit je te ver van het gemiddelde af. Hoe moet je nou zo'n maatregel zien? Is dat een enorme uh, klap voor de juryleden? Ja, om, ik heb het juryleden wel gesproken uh, die het betreft, omdat het gewoon helemaal niet uh, bewust iets is... Maar jij zit in een panel en ja, dan kan je soms je lijn niet vinden. En je... Even vertellen hoor, je lijn niet vinden? Nou kijk, zij denkt dat ze goed zit. En dan blijkt dat je er opeens bovenuit schiet. Mm -hmm. En dan denk je van, oh, ben ik dan te streng? Dan zou ik misschien moeten aanpassen? En de volgende keer zit je er weer onderuit. Ja goed, en dan raak je dus in de war. En je kunt het beste gewoon je eigen cijfer zetten. En gewoon je lijn vasthouden. Niet te veel kijken naar wat eruit komt. En niet te veel kijken naar wat de andere juryleden doen ja, dus eigenlijk. Precies. Ja, ja. Je zei, er is geen opzet in het spel. Weet je dat zeker? Ja, kijk, uh, het gebeurde al in de eerste subdivisie... waarin zij dus gewoon moeilijk zat. Het begin van de wedstrijd. En ja, er was helemaal nog niks uh, te regelen. En haar eigen land kwam pas in de laatste subdivisie. Dus ze had helemaal niks met die landen of concurrenten. Of ze wist helemaal nog niet hoe iedereen getund had. Dus, uh... Is dit nou de angst voor ieder jurylid dat zoiets je overkomt? Ja, angst. Ik bedoel, ja, daar ga ik gewoon niet mee de wedstrijd in. Je, je gaat er vanuit, uh, je beoordeelt wat je ziet... Ja, en kijk, en dan soms kunnen anderen wel eens andere mening zijn. Maar je zit ook op verschillende plekken. Is de sporter eerlijker op geworden sinds die computer gaat kijken wat de uitschieters naar boven en beneden zijn? Uh, nee, dat heeft er niks mee te maken. Uh, dat hangt niet van computers af, het hangt van de mensen af en van hun inborst. En daar moet je dus van uitgaan. En als je daar niet op kan vertrouwen, ja, dan kun je overal aan gaan twijfelen. Heb je het idee dat ze allemaal eerlijk zijn? Want er was natuurlijk vroeger wel het een en ander om te doen. Daar kan ik niet, uh, ja, dat kan niet voor een ander spreken. Maar het reglement is wel zodanig ingebouwd. En kijk, dit systeem wat erachter zit, die analyse... dwingt men natuurlijk wel van... Ja, je wordt gewoon eruit gepakt als je dus met opzet mm -hmm. erbuiten buiten valt. En als je extreem hoog of extreem laag scoort. Dat valt gewoon op. Want kijk kijkt wel, wat zijn onze concurrenten? Wie staan dicht bij ons? En wat doet je eigen land? Maar het kan ook wel eens een fout zijn. Kijk, en als dat structureel is, oké. Okay. Maar dan na één keer, dan trekt iemand zo hard aan te pakken, ja. Maar ze worden ook gedegradeerd. Het mag niet naar de Olympische Spelen. Waarschijnlijk straks niet naar de intercontinentale cursus. Dus je hele carrière is dan gewoon ja, weg of voorbij. En dat geldt al voor twee juryleden. één fout dus en de Olympische Spelen kunnen zij verder vergeten. U hoort een bijdrage van Edwin Cornelis. En zo dadelijk het concertgebouw Vierd feest. En hoe, ze pakken flink uit, hoort er zo meer over. Is maar eens naar de verkeersinformatie René Passet. Goedemorgen. Goedemorgen Lara. Hoe het op de weg? Nog niet al te druk. Weliswaar zeven files, maar ze komen meestal niet boven de 2 kilometer uit. Ze staan vooral rond Amsterdam, daar aan de noordkant van de stad, op de A7, en de A8. En rond Rotterdam. Bij Utrecht moeten ochtendspitsen eigenlijk nog beginnen. Wat verwacht je verder nog? Nou, ik verwacht een vrij normale ochtendspit. Uh, maar die regen die nu in het westen valt, die helpt natuurlijk niet mee. Mm -hmm. uh, woensdagochtend is daar niet de drukste ochtend van de week uh, qua files. Uh, meestal komen we uit op 125 kilometer. Als het blijft regenen, zou dat wel iets meer kunnen worden. Okay. we gaan het afwachten. Met jou samen, René. Dank je. Jo. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. cold one Tuesday. I'm looking tired, I'm feeling quite sick.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 in my brand new shoes. Oh, mm, mm, mm, mm, mm. Take me wandering through these streets Where bright lights and angels meet Take me wandering through these streets Where bright lights and angels meet Is Sorry, ik zal weer een paar nieuwe shoes. Paolo Nutini met New shoes. Mino Remers is in het concertgebouw en praat vanochtend over het concertgebouw orkest. En speelt er ook wat mee. Hoor ik? Nou, nou ik meespelen dat. Uh, even heb een tamboerij. Uh, zullen we eens even een, een, een, een, een moeilijk begin doen? Um, want tegenover mij zit op dit tijdstip. Dat valt, dat is door een heel verhaal, zeg. Uh, Slagwerker helemaal Rieke. Ik dacht dat je en, bent het zelf uh, niet ga... Nee, ik ben het zelf niet. Nee. En we gaan iets laten horen. hè? Ja, ik wou dan uh, een stuk spelen van uh, de Tamboerijnpartij uit een Franse ouverture. Dan moeten zij raden wat het is. Dat zou aardig zijn. Dat zou aardig zijn. Okay, maar normaal hoor je het hele orkest, maar nu dus... echt alleen het slaggedeelte. Enzovoort, wat zou dat zijn? Nou, ik ken weten. Ja, er wordt druk geëurd. We komen er nog niet helemaal uit. We komen er nog niet helemaal uit, zeggen ze. Wat, wat is het? Het is de introductie van de Overture Le Carnaval Romain van Berlioz. Ach, natuurlijk. Eén van de stukken die wij op het <laughs> tournee gaan spelen. Ach, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, nou moet je je voorstellen, we staan in de Slagwerkstudio. Uh, en Herman Rieke heeft net de speellijst laten zien. Het is echt bijzonder, want het concertgebouworkest uh, gaat wel vaker naar Japan. Hè? Ik zag net foto's van uh, een reis naar Tokio onder andere. Maar nu worden er echt werelddelen bezocht waar het Orkest van nooit is geweest. Afrika bijvoorbeeld. Dat klopt. Wij spelen in dat jaar ook een uh, paar concerten in Zuid-Afrika. Dat was natuurlijk heel lang niet mogelijk, maar... Uh, nu is het financieel natuurlijk toch nog een uh, moeilijke plek om heen te gaan. Maar we willen heel graag als wereldorkest zeg maar, ook ons op, in de hele wereld presenteren. Dus we gaan... Zuid-Afrika is nieuw voor ons. En Australië is nieuw voor het orkest. Daar zijn we ook nog nooit geweest. Ja, het is een hele uitgebreide speelhuis. Het begint in februari, zag ik volgend jaar, 2013. Uh, eerst nog Europa. Nou, dat, dat is nog niet zo. Hè. Dat gebeurt wel vaker. Maar dan dus echt de wereld. En achter mij staat... Ja, het is uh, trommel, pauken, uh, xylofoon... Uh, uh, wat al niet meer. Ik bedoel, er moet een triangel mee. Maar er moet ook de grootste trommel die je je maar kunt voorstellen mee. Dat is nogal wat. Absoluut, dat is een logistieke beweging die eh, niet voor te stellen is eigenlijk. Het orkest merkt daar nooit iets van. Wij eh, worden wat dat betreft goed verzorgd. De hele logistieke operatie van de instrumenten... Gebuit, gebeurt buiten het zicht van het orkest. En het orkest kan eigenlijk zo vanuit het hotel naar de zaal... en alle spulletjes staan weer klaar. Maar naar Australië reizen, dat duurt een paar dagen. Dan kun je die dagen ook niet studeren. Eh, dat is altijd een probleem... Uh, de jongens die zich daarmee bezighouden... en in de planning wordt er ook altijd rekening mee gehouden... dat we zo snel mogelijk over de instrumenten kunnen beschikken. Dus ook al hebben wij nog tijd bijvoorbeeld... om uh, van de jetlag te bekomen een paar dagen... dan wordt er toch naar gestreefd dat in die tijd... dat als de instrumenten uit het vliegtuig zijn... dat ze zo snel mogelijk, indien gewenst, toch bij de spelers terechtkomen. Daarvoor, hiervoor als freelancer gewerkt bij het orkest, al in 1981. Nu al tien jaar vast bij het orkest. Het gaat goed met het uh, concertgebouworkest. Ja, dat is uh, waar. Wij zijn uh, twee jaar geleden of drie jaar geleden... door een uh, beroemd Engels tijdschrift, Gramophone, uitgeroepen... tot het The Greatest Orchestra in the World. En dat is, voelt natuurlijk fantastisch. Daar kunnen we trots op zijn. En... Ja, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik dat op het podium ook heel vaak ervaar. Dat als ik luister naar wat er om me heen gebeurt... dat ik dan ook echt denk van... nou, dit hoor je op weinig andere plekken in de wereld, denk ik. Dus ik ben echt heel trots ook dat ik nog steeds dat ik in dit orkest mag spelen. We gaan deze ochtend uh, nog meer laten horen. Straks onder andere een prachtige cello... Maar we gaan het ook hebben over die enorme operatie... waar het Concertgebouworkest voor staat, te beginnen volgend jaar februari. Wat is de eerste Bremen, hè? zie ik staan. Ja, Bremen, Frankfurt, Dortmund. Maar daarna komt toch al snel de rest van de wereld aan bod. Het is voor het eerst Concertgebouworkest met een grote wereldtournee. Minor Rimmers, bij de greatest orchestra in the world. Hij bestaat al 58 jaar, maar gaat verdwijnen. De Windmill Herald, een Nederlandstalige krant... die alleen in Canada en de Verenigde Staten verschijnt. De Canadese Nederlander Albert van der Heijden runt die krant. Meneer van der Heijden, goedenavond voor u. Goedemorgen. Waarom gaat u stoppen met uw krant? Het spijt ons erg, maar we leunen steeds meer op onze bankier. En de kosten van de Windmill Herald stijgen. En de andere kant... ...omzetcijfers die juist uh, iets dalend zijn. En dan de grootste boosdoener is de sterke Canadese dollar... ...die al enige tijd gelijk staat aan de zwakke Amerikaanse munt. En een behoorlijk deel van onze klantenkring zit in de Verenigde Staten. Zo, so, uh, dat is een enorm verlies. Hoeveel abonnees heeft u? Uh, we hebben de ruim 7.000. En hoeveel waren dat er? Uh, het hoogste is uh, tegen 13.000 geweest. Maar dat is al een uh, lange tijd geleden. Zo, so de, de, de daling uh, is dus al, uh, al een aantal jaren, uh, toch meer dan tien jaar eigenlijk al. Ja, meneer Van der Heijden, dan kan ik me ook voorstellen dat internet uw parten speelt. Klopt dat? Nou, dat vreest meer nuance. Het uh, internet speelt wel part in, want er zijn altijd mensen die, die graag koppen lezen en uh, alle Nederlandse kranten uh, die toegankelijk zijn even langslopen. Mm -hmm. Dat gevoel van een krant, uh, dat is toch uh, nog steeds uh, vertrouwelijk. Was dat ook vooral bij uw lezers, bij uw klanten? Zijn dat vooral wat oudere mensen? We hebben dus uiteraard veel oudere lezers. Uh, we hebben dus lezers die... Uh, we krijgen regelmatig uh, telefoontjes van mensen die uh, de tachtig zijn gepasseerd. Maar dat zijn ook vaak uh, de aanspreekpunten uh, in een familie. Want uh, je hebt dus de ouders die, die uh, abonneren en de rest leest mee. En waarover schrijft u in de krant? Wij brengen landelijk nieuws politiek, de kerkelijk erf, sport, uh, regionale uh, tendensen en veel beknapt plaatselijk nieuws. Ook hebben we een, een pagina burgerlijke stand, uh, wat dus uh, beslaat geboorten, huwelijken, jubilea, uh -huh. overlijdensberichten. Ja, nou, uh, houdt de krant uh, op te bestaan. Wanneer komt het laatste nummer uit, meneer Van der Heijden? Het laatste nummer staat op stapel voor 11 juni. En dan? Daarna? En daarna is het afgelopen. Helemaal afgelopen. Wat gaat u dan doen? Nou, we hebben nog heel wat af te handelen. Uh, dat, dat, ik denk dat het toch zeker een jaar zal duren voordat alles uh, afgerond is. En dan hebben we nog wat andere projecten die we dus met minder... Sluitingsdata uh, willen uh, voortzetten. Want het is niet zo dat u verder gaat op internet, bijvoorbeeld met de Windmill Harrod. Nee. Nee? Uh, nee, dat zou eigenlijk. Uh, ja, de Nederlandse uh, kranten doen dat goed genoeg. Um, en dat wordt ook wel geraadpleegd. Waar we dus uh, waar we specifiek jammer vinden dat de band met de derde generatie, die toch wel wat uh, belangstelling tonen, uh, dat dat stopt. Want die zijn helemaal op het Engels georiënteerd. Ja, kan ik me voorstellen. Meneer Van der Heijden, sterkte met de, de laatste loodjes dan? Dank u. Het NOS Radio 1-journaal. De Ochtendkranten. Een aantal leden van het Nederlands Koninklijk Huis is na het overlijden postuum lid gemaakt van de Kerk van de Heiligen der Laatste Dagen. Leden van die kerk zijn beter bekend als mormonen. Dagblad Trouw schrijft erover. Volgens het dagblad zijn prinses Juliana, prins Bernard en prins Klaus postuum gedoopt. Trouw baseert zich op niet openbare gegevens van de wereldwijde... Genologische genealogische databank van de Mormoonse kerk. Twee mannen uit Iran zijn begin dit jaar aangehouden... omdat ze Semtex in bezit hadden, schrijft de Telegraaf. Semtex is een uitstoot explosief materiaal en is in Nederland verboden. Stofje zou vorig jaar bij een inbraak zijn buitgemaakt door de mannen. De eigenaar heeft nooit aangifte gedaan van de vermissing. De politie vond het spul door toeval... toen een van de mannen tijdens een verhoor zijn mond voorbij praten. De Iraniërs staan nu terecht in Dordrecht. En volgens de Telegraaf hadden de mannen 1 kilo Semtex opgeslagen in hun huis... 200 50 gram van het explosief is al genoeg om een vliegtuig op te blazen. De protestantse kerk in Nederland gaat de IND adviseren bij bekeringsverhalen van Iraniërs. Een Nederlands Dagblad schrijft dat een kerkelijk werker, IND-personeel, gaat uitleggen wat bekering inhoudt. En ook hoe je zo'n verhaal kunt toetsen. Sommige asielzoekers zeggen dat ze in hun eigen land gevaar lopen omdat ze van geloof zijn veranderd. De ING gelooft zulke verhalen lang niet altijd en geeft dan ook geen verblijfsvergunningen. De protestantse kerk heeft een aantal dossiers bekeken... en kwam bijna altijd tot een andere conclusie dan de IND. Al dus het Nederlands Dagblad. Op opmerkelijk verhaal in het AD. Twee volwassen mensen hebben 200 euro beloning uitgeloofd... voor de vinder van hun knuffel. Ja, knuffelschaap is de lievelingsknuffel van een echtpaar... van rond de 30 uit Gouda. De knuffel heeft de laatste acht jaar zo'n beetje alles meegemaakt... in het huis van het echtpaar. Hij was bij de bruiloft en ging ook iedere avond mee naar bed... Ja, en nu is die zoek en de eigenaren zijn ontroostbaar. Het staat allemaal in het AD vanochtend. Na zeven uur hoort u meer over die vereidelde aanslag met een onderbroekbom. Wessel de Jong weet meer over de Amerikaanse inlichtingendiensten... die hebben geïnfiltreerd en die actie was dus succesvol.